10 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Meer dan 180 hoogleraren, schrijvers en journalisten... waarschuwen de Tweede Kamer... voor de gevolgen van de verengelsing van het hoger onderwijs. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven ze... dat de toekomst van de Nederlandse taal op het spel staat. Minister van Engelshoven wil een wet uit 1991 aanpassen... waarin staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven... tenzij een andere taal noodzakelijk is... Volgens de minister past die wet niet in een tijd van internationalisering. De briefschrijvers roepen de Kamer op om de oude wet in stand te houden. Het aantal meldingen over wildstroperij in Limburg neemt toe. Daarom moet er door buitengewoon opsporingsambtenaren meer worden gecontroleerd, vindt de Koninklijke Jagersvereniging. De meldingen gaan over stropen met illegale wapens, maar ook over gokken. Mensen zetten dan geld in op een jachthond waarvan ze denken dat hij het snelst een haas vangt. In het afgelopen najaar zijn in Limburg dode reën gevonden... die met een klein kaliber kogel waren beschoten. Daardoor raakt een dier volgens de jagersvereniging alleen gewond... en komt het uiteindelijk ellendig aan zijn eind. Minister De Jonge steunt gemeenten die met een bufferzone... vrouwen willen beschermen tegen demonstranten bij abortusklinieken. Hij noemt het gedrag van anti-abortusbetogers bij klinieken smakeloos. Zo worden vrouwen aangesproken... en dragen ze posters met een ongeboren kind op hun buik. Door betogers verplicht op afstand te houden... kunnen vrouwen ongehinderd naar abortusklinieken. De hoofdredacteur van een grote nieuwssite in de Filipijnen... heeft korte tijd vastgezeten omdat ze financiële regels zou hebben overtreden. Haar nieuwssite Rappler staat bekend om kritische berichten... over president Duterte. Het is de tweede keer in korte tijd dat de hoofdredacteur is gearresteerd. Volgens mensenrechtenorganisaties probeert Duterte... journalisten in de Filipijnen op allerlei manieren te intimideren. Het weer is nog grijs, vanmiddag op steeds meer plaatsen. Zon, er staat weinig wind, het wordt 14 tot 17 graden. Morgen een graadje warmer, lokaal kans op een buitje. Zondag vrij zonnig, maar wel een stuk frisser dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Does lief? Dankjewel. Namens het internet en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren.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 Don't see her well now. Zat ik een oplossing, behalve dan bereid, niet daar het manier in te zeer, maar wat weet? Beter... geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. En jij beleefd het. You know I want you. It's not a secret I tried to hide. You know you want me. So don't keep saying I had the time. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we? No one can be Secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.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 away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 Je zag die mij dat, want ik had een superheld Je had je vrienden net te vaak over mij verteld Dan staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht Dikken die vanzelf spreken in ons gezicht Ik heb het over grote deel van alles aangericht Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set En denk terug aan het kleine huisje, naar het kleine bed Shit, maar morgen is de pijn terug Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug het duur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 Dat vergeet je nog hoe boos je was, maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. dit dus dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde hey, De tekst komt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden verf op blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dat moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang. we gaan ja. hier al een tijdje. En we ja. moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt me Enough. If I wasn't reaching for the stars Just how much you mean.